Ik op Ganymedes. Een huurspelserie van Henk van Kerkwijk. Regie, Ad Leubler. Ganymedes 2177. De mensheid bewoont het zonnestelsel. Mantels van kunstzonnen maken het leven mogelijk op het koude Pluto... en op de eveneens ver van de zon gelegen manen van Jupiter, Neptunus en Saturnus. Het jaar 2177...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 In zogenaamde ringinrichtingen worden verjongd. Het ringgebruik wordt ingeperkt door strenge wetten, waarvan de derde hoofdwet die op de gedwongen verplaatsing is. Vanaf de kindertijd van twintig jaar mag men niet langer dan twee ringen op één planeet of maan blijven. Zo moest ook Davids moeder weg van het groene, grasbedekte Ganymedes. Ganymedes de Jupitermaan met zijn koepels waar mensen in grotere en kleinere groepen samenleven. David kan het vertrek van zijn moeder niet verwerken. Hij weigert de opvang die de commune hem biedt, zet zich af tegen de dikke moederlijke Aileen, maakt ruzie met Aileen's dochter, zijn vriendinnetje Manja. Maar David vindt ook geen steun bij zijn vader Yukio. Yukio, een natuurkundige, heeft het te druk met het testen van het door hem ontworpen telekinetische versterker. Een toestel dat het geringe menselijke vermogen om macht over voorwerpen uit te oefenen moet vergroten. Yukio ergert zich zowel aan het storende gehuil van de baby Floris naast zijn werkruimte als aan het moeilijke gedrag van zijn zoon David. Dan breekt er paniek uit op Ganymedes. In het wichtje van Floris lag geen ander kind. Dat kan niet. Zo kan het zich niet uitstrekken. Het is niet sterk genoeg. Kijk eens, papa man, uit mijn hand verbonden. Jokio, waar is Floris? Het is mijn schoot. Kero, okay, wat raas kan je toch? Ik, ik ben de oorzaak. Weet jij wat Floris is? Zeg waar je hem gelaten hebt. Yukio, ik wil Floris, voor je hier in mijn armen. Je moet afstand nemen. Ik, ik zal verschillende calculaties moeten herzien. De premissen kloppen wel, maar de verhoudingen tussen de verschillende factoren heb ik volkomen schief gezien. Ik liefgezien. wil mijn kinderen! Kom niet naar mijn vader. Yukio, haal je tong uit de knoop. Praat geen algebra. Leg gewoon uit wat er gebeurd is. Het is mijn versterker. Jouw uitvinding, pap? Mijn telekinetische versterker heeft de verplaatsingen over heel Ganymedes teweeg gebracht. En ik was met dat apparaat verbonden. Ik ben de stroderijk. Het terugbrengen van de kinderen heeft alle prioriteit. U kunt alleen opbellen naar het centrale meldingskantoor. Het nummer blijft gedurende de volgende interviews zichtbaar. Allereerst onze speciale verslaggevers op het Centrale Meldingskantoor in gesprek met de president van Ganymedes, mevrouw Muller. <coughs> mevrouw Muller, excellentie. Dat blokkeren van alle telefoonlijnen. Was dat noodzakelijk? Ik dacht vandaag. Zodra de omvang van het verschijnsel tot de regering doordrong, was het haar duidelijk dat ons telefoonnet en de beide abonnees in koepel, kantoor of in veel huis met het toestel verbonden dieptevisieschermen, het hulpmiddel bij uitstek waren om de herkenning, de identificatie van de baby's mogelijk te maken. Mm, ja, maar waarom dan toch die blokkade? Het blokkeren heeft twee voordelen. Ten eerste staan nu alle lijnen ter beschikking voor aanmeldingen aan en berichten vanuit het Centraal Meldingskantoor. Ja. Ten tweede, wanneer u in een koepel of huis een telefoon overgaat, is het duidelijk dat het alleen over een gewonde kind kan gaan. Identificatie kan meteen gebeuren en het werk van de rampendienst wordt niet vertraagd door een eventueel gesprek. Dat is het belang van iedereen. En het bijzonder, denk ik, van de kinderen aan de... Yes. Excellentie, hoe staat de zaak er op het ogenblik voor? Wij hebben Ganymedes in vier sectoren verdeeld. In vier kwarten, kunt u zeggen. Noordwest, Noordoost, Zuidwest en Zuidoost. Zonne. Als we het overzicht van de meldingen tot nu toe bekijken, lijkt de verwarring in de Noordwestsector het kleinst. De Zuidoostsector het grootst. Ach, u bedoelt dat in het Noordwesten veel koepels voor het verschijnsel gespaard zijn gebleven? Nee. Hm. De kinderen zijn overal verplaatst. Zoals we de situatie nu kunnen bekijken, lijkt het erop dat ieder kind onder de 1 jaar op hele ganymedes van wiegbed of box is gewisseld. Als ik zeg minder verwarring, bedoel ik daarmee een kleinere afstand. In het noordwesten worden kinderen veelal in buurkoepels gevonden. Ook hoorden we van de gevallen waar baby's binnen de koepel van plaats waren gewisseld. In het zuidoosten daarentegen hebben we te maken met een ongelofelijke afstand. Uiteraard wordt het traceren van de kinderen daardoor uitermate bemoeilijkt. Ja, u zegt in het Noordwesten weinig verwarring, in het Zuidoosten een onoverzichtelijke situatie. Begrijp ik nou goed dat u meent brandhaarden van het verschijnsel te kunnen onderscheiden? Dat is in dit stadium onmogelijk te zeggen. Misschien als we alle meldingen binnen hebben, nogmaals, het lijkt erop of er geen koepel voor het verschijnsel gespaard is gebleven. Kinderen verdwenen uit hun wieg. Anderen lagen er in hun blad. Maar wat het uh, herkennen betreft van de baby's... zijn de ouders wel altijd zeker van hun zaak. Ik bedoel, ja, vergissing is zo gemaakt. Baby's lijken toch echt op elkaar, niet? Geen moeder zal zich vergissen. Ik meen dat ook uw dochtertje is verdwenen. Heeft u inmiddels enig bericht? Nog niets van bekend. Ja, ja. Dan blijft als laatste natuurlijk de vraag... Wat is de oorzaak van dit alles? Meneer, de regering tast hier als iedereen volslagen in het duister. Wij merken dat onze kinderen in andere koepels terecht zijn gekomen, soms honderden kilometers ver. Maar het hoe en het waarom is een raadsel. De politie heeft de zaak op het moment nog in handen. En dat alleen omdat we in eerste instantie aan massale ontvoeringen dachten. ...nu we echter met een planeetomspannend verschijnsel te doen hebben. Nee, meneer, nee. We weten het niet. We weten het niet. Goed. Politierapport officieel. De naam is Kurisawa. Ja, Kurisawa. Yukio, met Y. Geboren 2000, aarde, Azië, Japan, Tokio. Ik, ik ben schuldig. Ik heb theoretisch de aard van een aan het leven inherente vorm van energie gevonden... en daarna heb ik die praktisch... Toepasbaar... Ho, ho, ho. Voor wij beginnen, meneer Kurisawa, eerst dit. De ramp is nu vijf uur oud. En u bent de 23ste die zichzelf op de borst kloppen beweert... oorzaak, aanleiding of bescheidener... ...alleen maar met inzicht gezegende getuigen van de massaverplaatsing te zijn. Inspecteur, als u meegaat naar mijn werkplaats... Wat u vooraf ging, meneer Kurishawa, Shaba sala. Salah... ...waren tien goddienstwaarzinnigen... ...waarvan er vijf het einde van het zonnestelsel voorspelde... ...acht waren dronken figuren aan groene kaniemedes verslaafd... ...en vijf zagen ze überhaupt vliegen. De vraag is nou alleen nog... ...in welke categorie past u... En nou hebben ze mama, hebben ze mama laten slapen. M maar wij weten niet wat we moeten doen. Ding gaan niet en Robert niet. Ik, ik ook niet. De kleintjes gooien alles uit ons hoofd. Ze dus laten hem maar kort slapen, een uurtje maar. Omdat ze denken dat Floris toch niet binnen die tijd gevonden wordt. Ja. Wij zitten net in het echte paniekgebied, hè? Hm. Het Zuidoost is het ergst. Ja. Maar nou, misschien dat hij dat nou wel minder jankt, de baby. Gauw op. Ja, dat kan toch? Als je een klein kind flink door elkaar schudt, dan houdt hij soms zijn bek. Mijn moeder schudt als nooit door elkaar. Nou, mijn moeder deed het wel. En je moeder. Ja, maar wat bedoel en, je? Ja, niks. Mag ik niet zeggen. David? David? Ze vinden Floris nooit terug. Ik, ik, ik hou zo van mijn broertje. Oh, ja. Ik, ik, ik wil helemaal niet zoveel kinderen als mijn moeder, maar. Ik wilde later wel een baby zoals mijn broertje. Eén keer per week of zo. Dat, dat is toch niet gek, één keer in de twintig jaar? En. en en nou vind ik dat niet zo erg. Dan nou weet ik niet of ik dat nog wel durf. Maar ja, een heleboel kindjes zijn al teruggevonden. Maar Floor is niet... Nou, die jankert komt heel zelf. Ja, hè? Het ja. ja, zou toch gek zijn als hij de enige was, hè? Ja. Hé, hey, uh, het is toch ontzettend knap, hè, van mijn vader? Hm? Nou, het bouwt alleen maar versterkt om schoteltjes te laten overvliegen. En, en nou denkt hij al die krijskinderen zo overweg. Hij kent zijn eigen kracht. Het komt er simpelweg op neer, inspecteur, dat ik de krachtsverhouding tussen bewuste, gerichte denkkracht en die van de onbewuste impuls niet in mijn berekeningen heb betrokken. Een aardrof, die camera hebt u hier. In godsnaam, inspecteur, vergeet u voor ingenomenheid. Vergeet de 23 idioten die u voor mij te woord hebt gestaan. Probeer mijn uitleg onbevooroordeeld aan te horen. Mijn beste man, ik sta hier voor een doorgebrand afspeelapparaat van diepte televisiefilms. En dan verwacht u van ik mij heb alleen maar de kast, het omhulsel gebruikt. Kijk dan binnenin. Wat huh? is dit het mechaniek van een afspeelapparaat? Bovendien, kijk naar de kabels, kijk naar de instrumenten, van de energieomvormers waarmee de versterker verbonden is. Ja, maar goede man, hou me dat nou toch ten goede, daar heb ik toch geen verstand van. Als bij ons in de koepel iets misgaat met een afspeelapparaat van diepte televisiefilms... hebben we daar een monteur voor, nietwaar? Ja, het is zo lastig om het zelf te doen. Moet je weer zo'n dectorband op je hoofd zetten? Inspecteur, er is een noodtoestand afgekondigd. Ja. Babies zijn over heel Ganymedes verplaatst. Iedereen vraagt zich af hoe en waarom. Ik weet de oorzaak. Wilt u alstublieft even op die stoel gaan zitten en naar mij luisteren? Ja. Ik geef u twee minuten. Dan moet ik weer naar de volgende gek. Gaat u zitten en luister. Ik zat hier via mijn dektorband. Deze. Verbonden met mijn telekinetische versterker daar. De hele middag had ik last van het gehuil van de baby naast me. Toen, vijf uur geleden, was het een moment rustig. Ik concentreerde mij op de verplaatsing van het schoteltje. U ziet het nog staan. En tegen mijn decennia lange wetenschappelijke discipline in... ...draaide ik de versterker helemaal open. Ligt hij een zwaard op de stoel? Een proeftechnisch volledig foute handelwijze die doordat de baby plotseling begon te huilen. Wat is er nou weer? Is dat ding van u? Ja, dat is mijn samurai zwaard. Hé, hey, de boer is het daar meer gelegd. Het hoort in de kamer te hangen naast de deur. Ja, dat kan, maar het ligt op deze stoel. Ja, ik vertelde u dat ik volledig geconcentreerd op het schoteltje... ...de versterker opendraaide. Is het bloed dat dat zwaard. Ja, mijn zoontje heeft ermee gespeeld. Zo? Hij heeft in zijn hand gesneden. Zo, zo veel bloed. Erg veel bloed. Ik probeer u iets uit te leggen. Ja. Daar ligt hij dan. Druipt eraf, hè? Is die een beetje veel voor een simpel sneedje in de hand van uw zoontje Boris? Mijn zoontje heet niet Boris. Mijn zoontje heet David. Ja, maar net had hij het over ene Boris, hè? Oh, wat Verdomme. Ik probeer begrip in uw imbeciele, stompzinnige hersens te stampen. Buiten op heel Ganymedes heeft een ramp gevonden. Ik leg u de oorzaak uit en wat doet u? U dreint door over dit niet ter zaken doen de zwaard. Niet aankomen. Leg, leg, leg, leg neer, alstublieft. Zo. Dus dit is de manier om u aan het luisteren te krijgen. Simpele, ja, reetje ja, geslepen ja. staal. Op, voorzichtig. Haal ha, ha, ha, ha. dat ding van mijn hals. Ja. Kunt u niet de aandacht bij de zaak houden? Nee, niet, niet bewegen. Dat ding is scherp. U zit al tegen mijn halslachader. U bent een ja. idioot. Ja, zeker, zeker. Vooreingenomen. Dom. Dom, dom wat, wat u maar wilt. Aan u heb ik niks. Oh, van mis mee. Niets, en minder dan niets. Ja, zat er is een heleboel die me graag mogen. Die me beschrikkelijk zouden missen. Beweeg niet. Straks snij nee. je jezelf wat, wat u zegt? Pak de telefoon. Ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Bel. Telefoon. Bel. Wie? De centrale meldingskamer uiteraard. Er is toch geen ander nummer vrij? Ja, ik, eh, ik dacht al. Ja, nummer 24, eh. dacht u. Na 23 kanksillen weer heen. Maar ik ben niet gek. Nee, nee, zeker niet. Alles Evelsnaam. Dat zwaar weg. Sla aan dat nummer. Jawel, jawel. De hoofdcommissaris zal wel op het centrale meldingskantoor zijn. Jazeker. Hij lijkt vandaag onze operatie. Ik wil hem hier hebben. Maar nou wat dit. Is... Hem en een natuurkundige. Vindt dat niet wie? Aan uw gedrag merk ik dat tegenwoordigheid van een wetenschapsman noodzakelijk is. Ja, ja, ja, ja, ja. Laat het dieptevisiescherm uit. Ja, ja, ja. Ergens. inspecteur Maldor hier. Verbindt u mij met commissaris Nielsen? Hij komt nooit. Zeg mij na. Commissaris Nielsen. Maldor hier. Wat? Waarom ik u bel? De... In, in bespreking. Ja, ja, ja. Zeg mij maar. Ik heb de bron van het verschijnsel gevonden. En, ja, commissaris, ik heb uh, ik heb de bron ik heb de bron gevonden. De de oorzaak. Ja, ja. Nee, met een natuurkundige. Nee, nee, kijk, het is het is het is het is beter dat u hierheen komt, commissaris, met met een een, een, een natuurkundige. natuurkundige. Ja, het Prasino koepel. verplaatsing Prascino die de wetenschappelijk geanalyseerd. Met een natuurkundige naar Prasinokoepel koepel om de boel hier te de de de de de, de, de de verplaatsing in wetenschappelijk te analyseren, ja. Dank u, seria. Ja. Het, het is noodzakelijk, commissaris. Ja, zo. Zo goed. Nou, wat, wat, wat kijk je me nou aan? Wat, wat, wat, wat bent u nou van plan? Doe me nou niks. zie komen. U hoorde het toch? Ik heb u bedreigd. Ja, ja, dat is beter. Leg het nou weer weg. Houd het wapen ver weg. Ik verloor de controle over mezelf. Ja. U bent dom, star, onbeleefd, zonder verbeeldingskrijg. Toch bent u verachtelijk als u bent, nu morel manier meerdere. Ik, Okio natuurkundige, bijna door mijn achtste ring. Ik schaam mij, nota bene, voor u. Ho, ho, ho, ho. O, zand erover. Denk aan iets leuks. Hè. Kop op. Berg het wapen maar veilig op. Geef het mij anders. Ik deed het om mijn doel sneller te bereiken. Schijn. Ik vond het prettig om gebruik van het zwaar te maken. Een primair genot. Het beheerste me. Het beheerste me, is het niet? We, we, we kunnen dat wapen op het bureau voor u bewaren. Dan zou dat niet de hele geruststelling zijn, hè? Ik maakte David verwijten. En zelf. Inspecteur, mijn versterker... Inspecteur, ik heb met een nieuw gevonden telekinetische energie gespeeld als een kind met een wapen... Zeg, hang, hang het anders aan de muur, naast het kietje van de oma, He, de koekoeslok... Ik de, wilde me de gevaren de, niet realiseren. Ik liet me door mijn versterker beheersen. Nog is het een bedriegelijk genot te weten dat het werkt. Wanhoop en paniek over heel Ganymedes en in mezelf. Verdriet... Maar tegelijk die ijdele, vergiftigde tevredenheid... dat mijn theorie door de feiten is bevestigd. Ik, ik schaam mij. Het zwaard hoort toch ergens daar? In de kamer hiernaast. Is het niet? Ja, ja. hè? Dat is beter. Al ja. met op zijn plan... Inspecteur, het is onvergeeflijk, onverklaarbaar voor mezelf. Ik, Yukio Kourizawa, geëerd, uitgebreid genoemd in de encyclopedie. Het is menselijk, menselijk, mijn beste, hè? Gauw hangt u dat dingetje naar maar op. Ik heb He? bijna achterringen geleefd om mezelf niet te kennen... Nielsen, Nielsen, ben je nog aan het toestel? Noteer dan, ik zit hier met een gevaarlijke gek. Hij zette me zwaakt op een keel en dwong jullie op te bellen. Ja, ja, het koepel. Maar even iets belangrijkers: Het onderhavige wapen is bedekt met bloed. Ja, volgens mij heeft deze kankangzinderen vandaag een engster misdrijf begaan. Ja, ja, ja van volgens Vandaar dat hij de aandacht vestigde op zichzelf in verband met die ramp van dat moment. He? Ja, wat? Grootheidswaanzin ook. Dus hij, hij, hij, hij, hij bekende zelfs een half van half. Hij, hij mompelt iets van dat het wapen hem in zijn macht had. Hoe weet je dat? He? Ja, maar wat, wat, wat ik nou nodig heb? Een stuk of vier potige broeders. Een verdovingspreparat uiteraard en een brancard. He? Die natuurkundige waar je om vroeg. Nee, nee, natuurlijk niet. Laat die maar zitten. Gauw, oh, ik leg neer. Hij komt aan. Die de kind terug heeft, die is blij. Gaat nou al uren zo. Mama, maar wat is er nou bevallen? Hij mag niet eens. Het zou een bevelend worden, steeds hetzelfde programma. Ja, geld dan even. Als je iemand zou verklappen, kan later niet wat harder? Nee, mijn moeder is er lang weer bij, hoor. die is kalm. Nee, Komt ze niet hier? Nee, ze wacht naast de telefoon op bericht over Floris. Ja, mijn vader praat nog steeds met de politie. Ik ben ook nog naar onze jonge poesjes gaan kijken. Oh ja? Ja, ik dacht, de mensen zijn al stom. Als de kleine poesjes omgewisseld zijn, dan kan het er niks geven. Hmm? Maar het waren de echte nog even ja, Gelukkig. <laughs> U had een tweeling... Ja, een tweeling nog wel. Die verdwenen was, maar nee, ze zijn nu allebei veilig terug. Dat ja, is mijn moeder. We zijn zo, zo blij, meneer, mijn man en ik. We hebben er gewoon geen idee voor. Meneer, uw Uw kinderen zijn heel ver terecht gekomen, nietwaar? waar? Ja, dus is alles is ook nog vliegd. Helemaal aan de andere kant van Ghanie Meides, meneer. Helemaal aan de andere kant. En ook nog op totaal verschillende adressen. Maar weet u wat het schandelijk is? mijn man die vond het toch een schandaal. Allebei de keren bij de directeur van een fabriek die groene galimedes produceerde. Alcohol, meneer, alcohol. Wat er dan bij ons thuis principiële geheel ontrouderlijk zijn. De kinderen zouden er zo'n jongens zijn besmet wij kunnen maken. Je bent zo druk als een zoontje. De man zei al, de man zei, ik zal taartjes voor de kinderen maken, zei hij. We leggen onze kinderen met taartjes aan de wiegpast, zei hij. En dat kan ons zoiets niet meer gebeuren. Zeker is toch maar zeker, mijn meneer. Dank u wel, mevrouw. Bedankt voor uw Ja. Uh, toch, kijkers, zou ik de methode van mevrouw niet onmiddellijk willen aanbevelen. Alvorens wij maatregelen nemen om kinderen veilig in onze eigen koepels te houden, moeten wij toch achter de bron van het verschijnsel komen. Wellicht dat onze president mevrouw Muurlaar hier inmiddels wat meer overkomen... Ja, ...er is hier enige verwarring geloof ik. Zij het spijt me, geachte collega, onze president is voor commentaar onbereikbaar. Haar dochtertje is zojuist teruggevonden. Nou, wat, ze, wat zei je er nou van? Straks komt mijn vader wel op de televisie... ...en dan zal het niet wel eens een keer uitleggen hoe sterk zijn uitvinding is. David, ja? David wil je even meekomen? Ja weet best dat het lastig voor u is, maar... Ik hoor net van een van de mensen hier dat kinderen uit onze buurkoepel zijn teruggevonden. Moest ik gewoon bellen. Ik wil mijn lieve kleine Floris terug. Dat moet u toch ook inzien. Iedereen krijgt zijn kinderen terug. En ik wacht hier maar. Ik zit hier maar. als de telefoon. Ja, ja, ja. Ik weet het. Ik, ik weet ook wel dat u duizenden gevallen moet behandelen. Maar ik ben zo bang. Alle kinderen tot nu toe veilig teruggevonden. Ja, dat zegt u. Maar ik ben pas gerust als ik hem weer... Als ik hem weer tegen aan kan drukken. Hallo dokter. <kliek> nou, hier is uw patiënt dokter. Sawa. de naam staat in het rapport. Een van de velen die vandaag werden binnengebracht, inspecteur. Het is toch wel zorgwekkend te ontdekken dat zoveel mensen emotioneel aan de rand van de afgrond leven. In normale omstandigheden kunnen ze de spanning net aan... en dan bij een ramp of een onverklaarbare gebeurtenis... zoals Gany nu heeft getroffen, glijden ze over die rand heen. Waarom zijn mensen niet gelukkig, inspecteur? De, de, de dokter, deze gek is gevaarlijk. Ach, inspecteur, wat is gek. Wat is normaal? Kan ons allemaal treffen als onze zwakste plek wordt aangeraakt. Maar dit is, dit, dit is een beest, dokter. Dus dit, is, dit is een veel beest. U, u had die beestachtige eens moeten zien... toen uw vier moeders binnenkwamen. Oh, merkelijk. Hoogst opmerkelijk. Ondanks de zware verdoving die is toegediend, trekken de gezichtspieren nog steeds samen. Ja, hij, hij, hij is echt, echt gevaarlijk, dokter. Hij, hij bedreigde me met een zwaard. Een zwaard dat onder een bloed zat. Huh? Een wapen waarmee kennelijk een misdrijf was gepleegd. Tja, dan zullen we hem toch voor eerst geïsoleerd moeten houden. Hij, hij, hij, hij bracht me bij een doorgebrand afspeelapparaat van films. Hij beweerde dat hij daarmee alle baby's had verplaatst. Ja. Dat wordt een langdurige behandeling, inspecteur. Boris, mijn moeder hebben ze ook alweer gestuurd. Laat hem hier bij zijn positieve komen, zei ik. Je kent die ouwe Joekio, toch? Maar die broeder, die grootste, zei dat dat niet kon. Dat jouw vader op het ogenblik een gevaar voor zichzelf was en voor zijn omgeving. Nou, ja, hij heeft meer met dat beltje geraakt, natuurlijk. ik wil mijn vader terug. Geen nare spelletjes doen, hoor, David. Niet met je vader zwaard gaan slaan. Geen kans. Dat heeft die dikneus van de politieinspecteur al meegenomen. Manja, wil je me vasthouden, Manja? En me knijpen. Zo? Ja. Ik wil wat drinken. Ga maar even pitten, book jammer. Ja, ik wil slapen. Als ik toch niets terug kan doen, als ze mijn vader en mijn moeder afpikken. Hier. Manja, hm? ik vind het eng alleen. Ook als ik er niks van merk. Blijf je bij mij bij mijn kamertje logeren. Dames en heren, wij onderbreken onze serie interviews en ook het plaatselijk nieuws... ...voor een korte regeringsverklaring die op alle kanalen wordt uitgezonden. Dan spreekt tot u mevrouw H.J. Müller, presidente van Ganymedes. Bewoners van Ganymedes. De begrijpelijke ijver van de ouders om hun kinderen in de eigen koepel terug te brengen... ...heeft tot een nieuwe noodsituatie geleid... Geautomatiseerde wegen zijn verstopt. De computers kunnen het massale voertuigenaanbod niet verwerken. Storingen treden tevens op omdat ruiters en slechts op het gras toegestaande ponywagens de wegen oversteken... ...zonder gebruik te maken van de verplichte tunnels. Het luchtruim vertoont een aantal vliegbewegingen dat de gevaarlijke grens heeft overschreden. Ook zetten te veel mensen hun ruimtevaartuigen die toch alleen voor interplanetair vervoer gebruikt mogen worden nu voor lokaal gebruik in. Opnieuw heeft de regering zich daardoor genoodzaakt gezien tot het treffen van noodmaatregelen over te gaan. Ten eerste, alle particulier verkeer is verboden. Ten tweede, bij de identificatie van de baby's wordt de huidige verblijfplaats niet meer vermeld. Ten derde... Het afhalen en terugbezorgen van de baby's gebeurt uitsluitend door voertuigen van het officiële ziekentransport, de politie en de rampendienst. Deze maatregelen gelden voor een periode van 12 uur. Indien nodig zal de regering besluiten tot een verlenging van 12 uur of een weervaart van 12 uur. Lopig beknopt rapport van CDL Maldoror, inspecteur de Ghanimese politie, recherche dienst, sectie 14. Kreeg heden, 8 juni 2021, 1977. In het kader van de wet op de noodtoestand, de opdracht te controleren, de CQ te verifiëren. Een 54-tal meldingen. Alle afkomsten van personen die beweerden, respectievelijk meende. de oorzaak van het verschijnsel der kinderverplaatsingen. te de kennen. Oh, ben ik moe? Van deze 54 meldingen. werden zeven weer ingetrokken. toen de omvang der calamiteit zich duidelijker begon af te tekenen. Van de 47 overgebleven meldingen waren er drie bewust vals. Tegen deze drie grappenwagens... ...de zaalhalingstekens... ...werden professor Verbaal opgemaakt... ...welke u hierbij als bijlage aan 1, 2 en 3 gelieven aan te treffen. De 44 overige ondervraagden waren alle personen... ...waarvan ik met redelijke zekerheid kon vaststellen... ...dat ze aan een tijdelijke, dan wel permanente sturing... ...van de, de geestvermogen slijden... Uh, Wat blijft de koffie nou? Hmm. Voilà. Bij ondervraagde 24 kurisabu Yukio. Zich noemende natuurkundige bleek de ziekte een gevaarlijke vorm te hebben aangenomen. De aanwijzingen doen hier een gruwelijk misdrijf vermoeden. Zie verder. Bij later 4, proces verbaal met de verklaring van de psychiater. En nog mij ontdekte je in het proces voor zijn wapen. Maar, zo maar, ...maar ik niet zo'n een ik ben zo. Boris! Boris! Wacht even. Boris, ik moet je wat vragen. Hé, hey, Broek, jammer. Ben je weer wakker? Ik moet je wat vragen, het eerste wat me net in mijn bed te binnenschoot. Ja? Zo, dus Boris, waarom dan de politie Dat zwaard mee? Ja, daar vraag je me wat. <coughs> Ze hadden het nodig, zei die dikneus. Ja, maar waarvoor? Oh, dat is jammer. Hij is de inspecteur. Ja, wat zei hij? Als bewijsmateriaal natuurlijk. Ja, wat wil hij dan bewijzen? Het moest onderzocht, probeerde Dick Nuis. Ja, maar dat zwaard, daar valt toch niks aan te onderzoeken? Mijn vader nam er helemaal geen proeven mee. Hij dacht alleen maar aan schoteltjes door de kamer. Dat samurai zwaard, dat vond hij veel te gevaarlijk. Echt alleen voor Japanse ridders. Nou ja, ik geloof het niet. Ik dacht dat hij weer aan het trutten was. Mijn moeder vond ook zo vaak de Jukio zeurde. Maar ja, nou had hij gelijk... Ik, ik heb mijn handel nooit zo heel verschrikkelijk als dat het gesneden. Ja, nou, het hele zwaard zit onder het bloed. Ja, nou, precies, Boris. Nou. Die inspecteur die dacht dat mijn vader had gevochten met het zwaard. Dat hij iemand zijn kop had afgehaakt, of misschien wel twee tegelijk. Uh, niet op hol aan die teugels. Het ja, is echt zo. Ja, niet van die twee koppen, misschien heeft hij dat niet gedacht. Maar nou, hij heeft vast gedacht dat mijn vader iemand vermoord heeft. En dat dat moord dan nou toch eenmaal voorgaat bij de politie, wilde hij naar de rest niet luisteren. Ja, het is natuurlijk wel gek, maar met het zwaard was niks aan de hand. Dat hadden we zelf niet ontdekt voordat die hele trameland losbarstte. Ja. Ik wil mijn wapen zien, ik wil weten wat ze met hem doen. Ik wil naar het politiebureau. Nee, hij is naar een inrichting gebracht. Wat? Ja, daar waren die broeders juist voor. Het ziekenhuis vlakbij, je kent het wel, voorbij jullie school. Dan kunnen we meteen opbellen. Telefoneren kan niet. Alleen maar met de centrale meldingsgraaf. Dan gaan we erheen. Is verboden. Je mag niet rijden, want de wegen zaten dicht en dus een verstopte neus. En de lucht leek net een muggenwolk, dus vliegen mogen we ook niet. Op de pony beter een drie kwartier. Verkeer is verboden. En een pony is toch geen verkeer? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan, ik kan niet alleen, Boris. Het ziekenhuis geloven ze me nooit. Je moet me helpen, Boris. Ik, ik neem de encyclopedie mee. Zou je Aline niet liever vragen? Hij is veel te dik, die zak, dwars door de pony. Maar zij kan redenaties opzetten. Ik kon er bij zijn partier altijd zo moeilijk langs, hè. Maar zij brengt overal doorheen. Ik ga de die pakken, dan vraag ik het bij Maja meteen. Maak! Maak! Of je David wil helpen. Hij gaat naar de inrichting om onze vader te te ik zit hier op een telefoontje over je broertje te wachten. Ja, ja maar Boris zei dat jij je langs de portier... en de broeders en de hoofdzuster kon praten. Dat, dat jij ze allemaal voor klapstoel zette... en hij is bang dat David anders de directeur niet te spreken krijgt. Waarom dan, Manja? Nou, om een Yukio eruit te krijgen, natuurlijk. Yukio is toch niet gek? Die, die staat in een Die, David heeft me aangewezen, ik heb het zelf gezien. Manja, Yukio is overstuur. Erg overstuur. Als een kind... Als een kind zomaar uit je omgeving verdwijnt, trekt je dat. Het, het doet pijn. Soms zoveel pijn dat je een tijd niet weet wat je doet. Ja, maar David zegt dat er een vergissing is gemaakt. Natuurlijk, zegt David. Nou, dan moet je hem toch helpen, mam. Floris gaat nu voor, man, ja. En bijna alle buurkoepels zijn de kinderen al terug. Elk moment kan er bericht over onze baby ik, ik binnenkomen. Ik ga toch met David mee. Wacht je dan niet op je broertje? David heeft me verteld wat voor proeven Yukio aan het doen was. Ik denk dat Yukio het beste weet hoe je Floris terug kan. Gewoonlijks van Ganybenes. De noodmaatregelen bewerken alle wegen het door de regering beoogde effect. Op enkele uitzonderingen na heeft de bevolking zich stipt aan de opgelegde beperking gehouden. De situatie ontwikkelt zich gunstig. Dermate gunstig zelfs dat het de regering mogelijk is om de noodmaatregelen reeds nu, zes uur na afkondiging, voor de noordwestsector te in te trekken. In de noordoost zuidwesten zuidoostzone blijven genoemde maatregelen echter tot nadere aankondiging van kracht. Toch jammer dat Eileen niet mee wilde. We komen heus wel bij de directeur. Moet gewoon. Dat zeg jij, jammer. Maar eerst heb je de kwartier en de hoofdzuster. Ik help je wel, Boris. Als jullie zouden praten praat houden, dan hoor ik gewoon door. Nu de toestand zich allerwegen verbetert. Nu de regering overweegt ook de noodmaatregelen voor de Noordoostsector in te trekken... ...zodat op het gehele half halfrond het leven zijn normale gang kan hernemen... ...wordt één vraag steeds klemmerder: Wat is toch de oorzaak? Welke kracht schuilt achter het angstaanjagende verschijnsel... ...waarmee wij nu, nog maar pas twaalf uur geleden, geconfronteerd werden? Wij hebben inspecteur Maldoror van de Ghanimeester Recherche... Sectie 14. Uh, wij hebben inspecteur Maldoror bereid gevonden... Bereik, ...enkele vragen te beantwoorden. wanneer ik werd hier voor de camera gesleept? Niemand stijnt zich te willen realiseren dat ik in twintig uur mijn les niet heb gezien. <laughs> Inspecteur, zulke een plichtsbetrachting staat ons gerust. Wij kunnen op ons politieapparaat vertrouwen. We zullen het kort maken. De politie heeft een groot aantal meldingen binnengekregen, heb ik begrepen. Honderden, meneer, honderden. En daarvan heb ik er 54 getrokken. En dat heeft niets opgeleverd? Niets, meneer. Helemaal niets. Ik ben zo blij, meneer de directeur. Dokter. U, ga zitten, David. Oh, ja. En noem me nou gewoon of meneer, of dokter, of directeur. Maar niet alle drie tegelijk. Nee. Boris was zo bang. Die dacht dat de partij ons nooit zou doorlaten. Ja, maar we hebben een heel goeie. Ja. Iemand die kan zien wat belangrijk is en wat niet. Ja, hij was wel aardig. Hij zei meteen... Uh, je vader slaapt heel rustig en uh, je hoeft je niet ongerust te maken. En dat hij zelf de, psy de psychiater was die mijn vader behandelde. Ja, maar hij hoeft helemaal niet behandeld. Ik heb je vader nog niet gesproken, David, maar ik moet je wel waarschuwen. Wat de inspecteur mij vannacht vertelde, leek heel ernstig. Ja, maar dat is een vergissing, dokter. Echt. Boris, zei dat de inspecteur mijn vader samurai zwaard had meegenomen. Het Japanse ridderswaard. Ja. ja, maar dan had ik, ik mijn hand aangesneden. Uh, nou ja, in ieder geval het bloedde heel verschrikkelijk ontzettend. Zo. En mijn vader, die is een heel belangrijke geleerde. Hij, hij staat in de encyclopedie. Kijk u maar. Deelki tot en met Q. Hier, de foto. Ja, ja, dat is hem. Ongetwijfeld. Kurisawa Yukio, natuurkundige...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 in de zuidoostsector. Het terugbrengen, maar ook het identificeren is daar nog steeds in volgang. De regering verwacht echter binnen enkele uren ook daar tot normalisering over te gaan. Het hangt de boeken op enkele tot nu toe tot de parapsychologie gerekende gebieden. Hm, daar staat het toch niet zo aan. Die vlucht van het wetenschappelijk bewijsbaar in de vaagheden van de parapsychologie... ...zou wel eens op een innerlijke desoriëntatie kunnen wijzen. Nee, nee, nee, het was overstuurklacht. Hij nou, had er een moeilijk woord voor. Uh, tele... telepidezen? Telepidezen? Ja. Hij nou, heb je het van Hoewel tele, tele betekent ver. Ja, je moet, je moet het ver kunnen sturen. Ik vroeg namelijk of je het schoon dat je ook naar Pluto kon denken. En toen zei hij ja, want de versterker die had kracht genoeg. En, en daarom kon je ook geen zwaard overdenken, natuurlijk. Maar stel je voor, dan stak het op Pluto ineens door een tafel. Of, of iemand die, die sneed zich een heel verschrikkelijk ontzettend aan tafel. David, heb jij dat apparaat van je vader zien werken? Ja, nou, no, hij werkte er hard aan. Hij had nergens tijd voor, nooit. Dus zat de draden vanaf de dektebot op zijn hoofd en de versterker. Dokter, het was niet telepidese, het was telekinese? Huh? Ja, ik weet zeker, telekinese. Telekinese, ja, ja, uiteraard. Daar is wel eens eerder onderzoek in die richting gedaan. En dan, die Kurisawa is een eminent fysicus. Ja, en hij had er ook nog iets anders voor om te zeggen, maar dat noemde hij dan niet zo vaak. Het leek op uh, uh, teleportat. Teleportatie? Ja. David, ik geloof dat je gelijk hebt. Hier is een verschrikkelijke vergissing gemaakt. Ja. We zullen je vader onmiddellijk hier halen. Er moet de regering gewaarschuwd en uiteraard moeten wisten en toekundigen worden opgeroepen om de bevindingen van Kurisawa na te checken. Is het is David gelukt, en mij ook, en Boris. David's vader is hier weer. En de president komt, en een heleboel geleerden. Ze gaan allemaal naar Jukio's werkplaats om zijn toestel te bekijken. Ze kunnen er natuurlijk nooit allemaal tegelijk in, hè. We zullen het wel ombeurt. Om zullen ze het wel Manja. moeten bezichtigen. Maar... Manja, wat is er? Floris. Floris is nog niet terug. Zoals wij in onze nieuwsuitzending van tien minuten geleden berichten... heeft zich intussen een stormachtige ontwikkeling voorgedaan. De bekende natuurkundige Yukio Kurisawa, hij wordt onder andere uitgebreid genoemd in de Encyclopedia Solarica (DKI tot en met KU, heeft bekend dat een door hem verkeerd uitgevoerd experiment de ramp van gisteren heeft veroorzaakt. Wij verbinden u nu direct met de werkplaats van professor Kurisawa, waar deze een uitleg geeft aan de presidenten, de leden van de regering en een aantal geleerden van de Universiteit van Ganymedes. Ja, dan schakelen we nu over. Meneer de bespaar ons formules en ingewikkelde berekeningen. Wij willen in eenvoudige bewoordingen het hoe en waarom. Dan hebben we geloof ik de bevolking van het en haar regering recht op. Ja. Uh. Mevrouw de president, leden van de regering, collega's. Sinds twee ringen houd ik mij bezig met het verschijnsel van de telekinezen... Dat is zeer populair uitgedrukt, het verplaatsen van stoffelijke voorwerpen door denkkracht. Ja. Een ruwe onderscheiding, de begrippen materie en energie hanteren alsof het antipode betreft, is natuurlijk al lang niet meer houdbaar. Maar <coughs> goed, ik dacht af. Ik ontwierp een aantal theoretische modellen omtrent de aard van de energie die deze denkkracht veroorzaakte. Toen een van de modellen bleek te voldoen, was ik in staat een versterker te bouwen waarmee ik via versterkte denkkracht objecten kon verplaatsen. Wel, u ziet de versterker hier achter mij. En deze wat enigszins geblakende apparatuur... ...heeft die verplaatsing op ongekende schaal teweeg gebracht. Dat lijkt me wat ongelukkig geformuleerd. Een ongekende schaal zou inhouden dat er ook een gekende schaal zou bestaan. Bij mijn weten is dat niet het geval. Volgens u... Meneer dan... Kurisawa. u draait om de zaak heen. U bouwt een apparaat om schoteltjes te verplaatsen. U zet het aan... En dan blijken alle kinderen onder de één jaar van plaats veranderd. Hoe kan dat? Dat is een simpele vraag. Door een fout in mijn uitgangspunt. Bij mijn onderzoek heb ik alleen de kracht van bewuste gedachten kunnen meten. De veel grotere kracht van het onbewuste van de mens bleef buiten beschouwing. Toen ik door het huilen van de baby in de kamer naast mij voor de zoveelste keer in mijn werk werd gestoord, heb ik het kind onbewust, maar kennelijk zeer hardgrondig weggewenst. Heel ver weg. Ja, maar, maar geachte collega... Een interruptie, geachte kijkers van professor Voetman. Uh, collega Kurizawa, ik heb snel enkele berekeningen gemaakt. U hebt proeven genomen met een schoteltje. Ik neem aan dat dat ongeveer 100 standaard gram weegt. Inderdaad, meneer Voetman. Nou goed, uh, nu hebben wij op Ganymedes een bevolking van uh, zeg 8 miljoen mensen. Daarvan zijn er pakweg 1 miljoen onder de 10. Een tiende deel van deze groep kun je baby's noemen, zo tussen de 0 en de 12 maanden, niet waar? 100.000 dus. Nou, laag geschat hebben deze baby's een gemiddeld gewicht van 16 10 standaard kilo. 10 maal 100.000, dat houdt in een totaal gewicht van op zijn laagst 1 miljoen standaard kilometer. zeker. Maar dat betekent dan weer, collega, dat u staande houdt dat u in plaats van een schoteltje van één standaard ons over 5 meter te verplaatsen... u nu een totaal gewicht van duizend ton aan baby's over heel gaan in beweging hebt gebracht. Waarbij sommige kinderen over honderden kilometers zijn getransporteerd. Nou, vergeef mij, ondanks de formules die u ons voortovert. komt mij dat toch een beetje ongeloofwaardig voor u hè? Wij hebben nooit enig idee gehad over de krachtverhouding tussen het bewuste en het onbewuste. Nee, nee, sterker, de begrippen bewust en onbewust ...zonder nog steeds duidelijk hypothetische trekken. Ik geloof dat die krachtsverhouding nu berekend kan worden. Een uh, nieuwe interruptiekijkers. Iemand draagt binnen te komen. Uh, u kunt... Uh... Laat maar door. Ik moet Kurizawa spreken. Een vrouw, een bijzonder dikke vrouw moet ik zeggen... ...dringt zich naar voren. Yukio. Yukio. Zij schijnt professor Kurizawa te kennen. En wie, wat is er? En hij, haar. Floris. Floris is nog niet terug. Floris. De mensen van de centrale meldingskamer kwamen net bij me. Alle kinderen zijn terecht... Alleen Floris niet. Floris is onvindbaar. Floris. De kracht was het sterkst in de buurt van de versterker. Kinderen uit de buurkoepels vlogen al honderden kilometers ver weg. En Floris lag naast mij in de andere kamer. Waar is het kind, Yukio? Floris. gezien Floris is niet meer op Ganymedes. Floris is ergens in het zonnestelsel. Op Callisto. Op Pluto. Op Mars, op aarde. Floris is ergens in het zonnestelsel. Maar ik weet niet waar... Dit was het derde deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was V.C. Arone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Wijnands. Aileen door Corrie van der Linde. Boers werd gespeeld door Hans Hoekman. De presidenten door Joker Rijtsman-Hagelen. Manja door Gerry Mantel. Inspecteur Maldoror werd gespeeld door Jan Borkes. Voetman was Hans Veerman. De psychiater Frans Somers, TV-omroepster Willy Bril, verslaggever Hans Karstenbaer, Mohameds moeder Maria Lindes. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurde, technische realisatie Jan Bosboom, Pier Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie: Ad Leupler.